Drie uur. Dit is Radio 1 met Thijs van den Brink en Elsbeth Grütke. Zometeen Hans Klevers van de KNW over de Nobelprijs voor geneeskunde. Waarom heeft hij hem zelf niet gewonnen? En is Sven Kramer te verslaan? De BAM-schaatsploeg van Bob de Jong en Jorrit Bergsma is er vast van overtuigd. Eerst het NOS Journaal met Gert Kluk. Het lijkt erop dat luchtvaartmaatschappij Air France KLM dit jaar met winst kan afsluiten. De reorganisatie werpt zijn vrucht af, zegt topman Juniak.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 Hij benadrukt wel dat de officiële cijfers over de economische groei... in het derde kwartaal pas over een maand gepresenteerd worden. Knot noemt de politiek de belangrijkste onzekere factor voor het economisch herstel. Het zal toch niet zo zijn dat nadat wij acht kwartalen hebben gewacht op economisch herstel... dat politiek onvermogen om datgene te doen wat er moet gebeuren... nu het herstel in de knop gaat breken. Ik doe dus ook echt een oproep op de politiek... om te zorgen dat men snel tot overeenstemming komt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 Jozef stond bekend om zijn scherpe tong en omstreden uitspraken. Zo zei hij dat de 6 miljoen Joden die omkwamen tijdens de holocaust... de reïncarnatie waren van zondige zielen. Ook zei hij dat een vrouw zonder zonen niets waard is. Bij de begrafenis van Jozef worden honderdduizenden mensen verwacht. De man die terecht stond voor het verkrachten en vermoorden... van zijn 91-jarige buurvrouw moet twaalf jaar de cel in. De toen 18-jarige dader mishandelde zijn buurvrouw met een koekenpan. Daarna wurgde hij haar. De man was ook aangeklaagd voor verkrachting... Maar dat acht niet bewezen, omdat niet kan worden vastgesteld of de vrouw onder dwang seks heeft gehad. Hij heeft zelf in eerste instantie gezegd uh, dat ze nog wel leefde, later heeft hij er anders over verklaard. En ook op zitting heeft hij gezegd dat ze al dood was. Uh, en de rechtbank heeft gezegd, ja voor verkrachting is nodig dat er sprake is van dwang. Uh, en wij kunnen niet met zekerheid vaststellen dat het onder dwang is gebeurd. Uh, dus komen we op dat punt tot een vrijspraak. De rechtbank spreekt van een huiveringwekkende en onmenselijke moord... waarbij een lange gevangenisstraf en tbs past. Het is nog niet bekend of de veroordeelde in beroep gaat. ouds president Sarkozy wordt niet vervolgd in de zaak... rond Riliane Bettencourt, de rijkste vrouw van Frankrijk. Volgens de Franse rechter is er onvoldoende bewijs om hem te vervolgen. Tien andere verdachten moeten wel voor de rechter komen. Sarkozy werd ervan beschuldigd dat hij Bettencourt had aangezet... grote bedragen te schenken aan zijn partij, de UMP... om zo de verkiezingskast te spekken terwijl de hoogbejaarde Bettencourt niet meer toerekeningsvatbaar is. Het weer zondag, het is 17 tot 19 graden. Morgen opnieuw zonnig. Vanaf woensdag wordt het kouder met meer wind en kans op regen. Hans Klevers won de Nobelprijs voor geneeskunde niet. Wie wel, tot dat hoort u zo.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 Dit is de dag. Elsbeth Grutteke en Thijs van den Brink. Goedemiddag, hier te gast is Hans Klevers. Hij is president van de KNAW. En we praten met hem over de Nobelprijs voor Geneeskunde. Goedemiddag, meneer Klevers, hartelijk welkom. De prijs is naar uw collega's Rotman, Shackman en Suithof gegaan. Kent u hen? Ik ken er één erg goed, Randy Shackman, En Jim Rodman heb ik wel eens ontmoet, de ja, derde ken ik niet, de Duitser. En erg goed, wat, dat wil zeggen. Daar heb ik jarenlang mee in een jury gezeten die de Europese Nobelprijs uitdeelt. U, Louis Jantin. Hoe mag jij het tegen hem zeggen? De oude 3 ja. Ja, dat is altijd goed. De oude Marten Blankenstein, rector magnificus van de online universiteit die morgen open gaat. En zorgt ervoor dat u straks gratis college kunt volgen waar en wanneer u maar wilt. Marten, ga jij ervoor zorgen dat die Nobelprijzen in de toekomst weer wat vaker naar Nederland toe gaan komen? Tuurlijk, allemaal krijgen we ze, beloof ik. Ja, als wij ja. maar kijken naar jouw colleges. Precies. En Bob de Jong en Jorrit Bergsma gaan er alles aan doen... om Sven Kramer van Olympisch Goud af te houden. Bob de Jong, goedemiddag. Goedemiddag. Vorig jaar was Sven een beetje bang van jullie. Althans, ging de confrontatie nogal uit de weg. Durfde hij het niet aan, denk je? Nou ja, de twee keer afstanden was hij erbij. En daar, daar liet hij zien dat hij zeker een hele goede 10 kilometer kan rijden. Oké, okay, dus bang is hij niet. Nee, nee, nee dat maar niet. niet. Maar jullie ook niet? Nee, uh, absoluut niet. Ook nog aan tafel Jeroen Thijssen, De sprinkhanen zijn inmiddels op. En tegen half vier is er uiteraard onze dichter bij de dag. En dat is vandaag Hans Wap. Uw mening horen we graag via Twitter met de hashtag DDD. Of ga naar onze website dit is De, dag, nu. de jaarlijkse toekenning van de Nobelprijzen is vandaag begonnen. En de Nobelprijs voor de geneeskunde werd toegekend aan... 2013 Nobelprijs in Physiology of Medicine. De Nobelprijs voor geneeskunde is gewonnen door... De Amerikanen James Rothman en Randy Shackman en de Duitser Thomas Südhof discoveries of traffic. Ze krijgen de prijs voor hun onderzoek naar hoe een cel in het lichaam zijn transportsysteem organiseert. Klevers, u kent twee van hen. Zei u: één heeft ook al eerder de Heinekenprijs gewonnen. Die heeft u ook alles gewonnen. Die staat bij u ook in de kast. Dus volgend jaar dan ook voor u de Nobelprijs? Of werkt het niet zo? Nou, misschien moet ik iets meer zeggen over de Nobelprijs. Het is een, het is u een heeft prijs. Het idee dat wij het niet helemaal snappen. <laughs> he? Nee, de prijs is anders dan veel andere prijzen. De Nobelprijs gaat niet zozeer naar een carrière, carrière maar het gaat naar een ontdekking. En wat die commissie in, in Zweden doet, die zoekt uh, een ontdekking uit... die heel belangrijk is, gebleken vaak na vele jaren... en zoekt daar de ontdekkers bij en probeert het verhaal te reconstrueren. Ja. Ja, en in dit geval is het een verhaal wat over dertig jaar gelopen heeft. Ja, en wat hebben zij dan precies ontdekt? Is dat voor ons gewone mensen te begrijpen? Als ik mijn best doe wel, ja. ja. Het is cellen zijn, uh, kan je zien als, als een stad met een centrum... Hè, de kern waar het DNA ligt. Uh, en daaromheen allerlei apparaten uh, die zorgen dat er energie zijn... dat er stoffen gemaakt worden, afgebroken worden. En er is heel ingewikkeld... Uh, verkeerd door die cel, door die stad heen, als het ware. En dat gebeurt in cellen blijkbaar. Dat hebben deze mannen ontdekt door blaasjes. Een soort zeebelletjes met een, een vet, vette buitenkant, uh, lipide membraan... waar iets in zit, wat heel gericht naar een andere plek moet gaan. En wat deze mannen ontdekt hebben, is hoe dat proces loopt. Dus hm. hoe weten die blaasjes hun weg te vinden door die cel... zodat ze precies de juiste cargo op de juiste plek afleveren. Ja, en dat is nogal een ontdekking, want die is van belang voor... Iedere cel en iedere levend wezen. Ja, dus van gist, waar het me naar werkte, tot aan de mens. Ja, dus een belangrijke ontdekking. En u zegt, het is niet een carrièreprijs, maar een prijs voor iets wat je ooit ontdekt hebt. Is er iets in uw leven wat u ooit ontdekt heeft, waarvan wij dan over twintig jaar kunnen denken... ja, die Nobelprijs gaat daar naartoe. Ja, ik vind natuurlijk zelf dat mijn laboratorium een paar hele mooie ontdekkingen gedaan heeft. Ja. En er zijn ook al wat prijzen voor gevallen, maar ja, zo'n Nobelprijs is toch wel een, een, een aparte categorie. Dat moet niet alleen maar een mooie creatieve ontdekking zijn, maar het moet na 10, 20, 30 jaar rijpen, moet dat ook ontzettend belangrijk gebleken zijn. Ja. En vooral waar, natuurlijk. Ja. En u vertelde net dat uh, je krijgt ook als wetenschapper, of tenminste als je een beetje meetelt, een, een soort uh, mag je een lijstje sturen naar Stockholm, mag u dat ook doen? Elk jaar? Ik krijg inderdaad zo'n formulier toegestuurd, dat is niet geheim. En ik weet niet wie verder, maar ik weet dat de Geneeskundecommissie... die in Stockholm zit, dat die uh, enkele duizenden formulieren uitsturen... en daar behoorlijk wat van terugkrijgen. Elk ja, en, jaar. en wat bestaat daar dan? 1, 2, 3? Mag u daar dan namen invullen, of hoe werkt dat dan? Nee, daar staat, je stelt een kandidaat voor... en je beschrijft waarom deze man of vrouw uh, voor, uh, naar jouw mening... in aanmerking komt voor die prijs. Ja, en is er ook wel eens iemand die dan die prijs heeft gekregen... die u had opgeschreven? Zo lang draai ik nog niet mee. Nee? Ah, hey, jammer. En zijn er nou nog Nederlanders? Het antwoord is dus gewoon nee. nee nog niet. U heeft al diverse keren namen ingeniet, maar tot nu toe zijn ze tot het niet toe, geworden. Tot nu toe die stapel wordt steeds hoger van oh. mijn kandidaten. Ja. Zijn er Nederlandse wetenschappers die wij de komende weken in de gaten moeten houden? Want er worden nog meer Nobelprijzen uitge uitgereikt. Ja, er zijn allerlei voorspellende lijstjes. Uh, over het algemeen terugkijkend begrijp je altijd waarom iemand een prijs krijgt. Uh, ik denk dat we in Nederland vinden dat we op dit moment. Denk ik geen echte kandidaten hebben, althans in de, in de, in de harde wetenschappen, natuurkunde, scheikunde, uh, geneeskunde. Nee. Voor de, literatuur vrede, kan, voor de vrede, het vrede, vrede kan altijd, bedoelt u? Vrede en literatuur zijn veel onvoorspelbaarder, ja. per definitie. Ja. Maar hoe komt het dat wij daar geen kandidaten voor hebben? Zijn we niet goed genoeg meer? Of, uh? Nou, we zijn natuurlijk een klein landje. We hebben in 1999 nog een prachtige Nobelprijs gehad en, en een klein beetje uh, met het Steinkunde, hoofd he? en Veldkamp en, ja. en natuurkunde. En het hoofd, uh, uh, André Geim in 2010 een beetje, die heeft in Nijmegen gewerkt voor zijn ontdekking. Van grafeen uh, en heeft zich laten naturaliseren van rust tot Nederlander Ging toen naar Engeland en deed daar zijn echte ontdekking. In uh, Nijmegen, overigens, heeft hij nog een kikker laten zweven op een magneet. Daar heeft hij de Eglo-prijs voor gewonnen. Jeroen en Thijzer, geeft... die heeft dat meegemaakt, blijkbaar. Ja, ik wist het. Ja. Oh ja, okay. Maar dat geeft ook meteen een beetje aan wat die Nobelprijzen zijn. Het zijn toch, en daar is, is misschien wel een, een kern van waarheid dat we er minder winnen in Nederland. Het zijn toch de onderzoekers die, die in vrijheid hele onverwachte dingen doen. Het zijn geen voorspelbare ontdekkingen, het is per definitie onvoorspelbaar. Uh, dan moet je een systeem hebben waarin in ieder geval een aantal van je onderzoekers uh, mogen najagen wat zij interessant vinden. En die hebben wij, dat kunnen we niet in Nederland? Dat wordt wat moeilijker. Het geld wordt natuurlijk wat krapper. Uh, uh, we moeten wat nauwer uh, in programma's werken. Uh, dat geld overigens overal ter wereld op dit moment. Ja, en dus ook hier. Nou, Martin Blankenstein gaat daar mogelijk wat aan doen. Jij bent de rector magnificus van de Universiteit van Nederland. En vanaf morgen kunnen we colleges bij jullie gaan volgen. Waar en wanneer we maar willen. Ja, uh, ja is dat bedoeld om ons collectief slimmer te maken? Of wat, wat, wat zit erachter? Uh, dat is het, ja. Uh, ik, ik, ik weet niet of je meteen de ontstaansgeschiedenis wilt horen. Maar uh, ik heb een uh, broertje van nu veertien. En mijn broertje uh, ging naar de middelbare school twee jaar geleden. En die begon ik dus na een jaar of twee, uh, of na een jaar ongeveer uit te horen van wat vind je nou leuk en wat vind je niet leuk. En toen bleek hij geschiedenis echt het, het allersomste vak op aarde te vinden. En toen was ik heel erg beledigd, want ik vind geschiedenis geweldig. Ik ook. Precies. Um, dus ik begon hem uit te horen, waar ligt het dan aan? En het bleek te liggen aan zijn leraar geschiedenis. En dat probleem kennen we denk ik allemaal van onze middelbare schooltijd. Dat er een vak was met een verschrikkelijke leraar. In mijn geval was het, precies. In mijn geval was het natuurkunde. Ja, ja nou kijk. <laughs> Uh, dus een hele of een saaie leraar of een vervelende leraar. En die zorgde in ieder geval voor dat ik natuurkunde zo snel mogelijk heb laten vallen... zodra ik de kans had. Um, en bij mijn broertje wilde ik dat voorkomen bij geschiedenis. Dus die heb ik allerlei colleges van Maarten van Rossum gegeven. Uh, die ik toevallig nog op mijn uh, computer had staan als uh, geschiedenisvriek. Um, en aan het eind van die colleges zijn mijn broertje zoals uh, 13 jarige dat kunnen zeggen. Van, oh, die gast is vet grappig. En heb uh, je nog meer daarvan? En toen dacht ik, kijk, hey, dit is interessant. Want door hem nu de beste geschiedenisleraar van Nederland te geven... tenminste, ik vind hem heel leuk vertellen. Um, het <laughs> lijkt me iets anders, maar goed. Ja, ja nee nou, maar de beste leraar hè. Een leraar kan mooi vertellen, dat hoeft niet per se de beste geschiedeniswetenschapper okay. te zijn. Nee. Um, daardoor had ik hem opeens enthousiast gemaakt voor geschiedenis. En dat probleem was dus opgelost. Alleen, je had nog alle klasgenoten van mijn broertje, je had nog uh, nou ja, jouw uh, oude klasgenoten Duits. Um, er was nog heel wat werk te verrichten. Precies, ja. dus ja. we dachten als we nou eens proberen voor elk vakgebied uh, de beste leraar op een podium te zetten. En er wordt te zorgen dat heel Nederland een gratis college bij kan volgen. En hoe bepaal je dat? Of dat welke de beste is? Uh, dat is heel erg moeilijk. Uh, maar wat we, dus, we hebben op onze website Nederland.nl, een uh, formulier waarop iedereen zijn beste hoogleraar kan... Uh, die hij ooit gehad heeft, uh, kan invullen. En wij krijgen al die suggesties binnen. We hebben echt duizenden suggesties gehad. Bent u al uh, gescouwd, meneer Klevers? <laughs> ik ben nog niet ah, nee, nee, We hebben nee, nee, geld opgenomen. He. Oh, we staan in de, de kinderschoenen. Dus laten we even luisteren hoe het gaat klinken. We worden niet alleen luier, maar we worden dus ook... dommer, ja. Maar ik zie al die mensen lachen naar mij kijken... terwijl u het uitspreekt. Dan denk ik, die zijn al op weg natuurlijk. Gaat je geheugen kapot als je te veel voor je computer hangt? De Universiteit van Nederland presenteert... Neuropsycholoog professor Dr. Erik Scherder. Ja, de professoren hip maken. Nou, met die, het... die laatste trommel was niet van ons trouwens. Met die, nee, die hebben wij er even vet ja. onder gezet. Dat lukt natuurlijk wel, op deze manier. Uh, ja. Is dat dan ook alleen de muziek en de presentatie? Of is hun verhaal ook gewoon interessant? Nee, natuurlijk het moet gaan om het verhaal. Want we kunnen de muziekjes plakken tot van ons wegen. Maar als het verhaal niet leuk is, dan is iedereen zo weer weg. Uh, we kunnen alleen, soms kunnen we hoogleraar een klein beetje helpen... door de, de volgorde van het verhaal aan te passen... of te helpen met een goede metafoor zoeken. Of... Nou, er zijn allerlei manieren om een verhaal net 10% beter te maken. En wij zeggen altijd tegen de hoogleraren met die we werken... Wij hebben eigenlijk nergens verstand van, alleen een klein beetje van de vorm. Dus als u nou vertelt waar u het over wil hebben, dan kijken wij of we het nog ietsjes beter kunnen maken. Maar uiteindelijk zijn de hoogleraren die wij uh, op het podium zetten, zijn al gewoon sterren. Alleen zijn ze nog niet bekend. Nee, Hans, Hans Klevers doen. die vertelde net even heel kort waarom die Nobelprijs was uitgereikt. Was dat spannend genoeg, zou dat kunnen ja, zei, nee, Of dat, moet daar wat aan gebeuren? Het gaat buiten kijf dat meneer Klevers natuurlijk uh, van harte welkom bij ons is. De, daar moet, hoeft, niet veel, te... ja. Ja. Ja. Daar hoeft niet veel meer aan te gebeuren. Daar hoeft nee, niet veel meer aan te gebeuren. Nee, zeker niet. Wie betaalt als jullie? We hebben zes sponsors. En daar komen er nu steeds meer bij, gelukkig. Want we willen dit nog echt, echt jarenlang gaan volhouden. Philips, Unilever. Je uh, nou, zit warm, ZICO, ASML, S uh, SNS Real Funds. Nou, uh, ze hoeven er niet allemaal voorbij te komen. Kleine partijen. Ja, meneer Kleus, wat vindt u ervan? Is het een manier om de wetenschap onder de aandacht te brengen? Ik vind het erg leuk. Het is, uh, uh, ja, men zegt dat de attentiespannen kort zijn: Vijf minuten, tien minuten hooguit. Dit is 15 minuten. Wij zijn colleges gewend van 50 minuten. En ik moet zeggen dat de allermoeilijkste verhalen met veel inhoud zijn de korte 10 tot 15 minuten. Ja, dus het kan wel het kan wel degelijk. Het kan dus een grote uitdaging. Nou, wij moeten het wel eens op congressen doen. En, en dat zijn met name de verhalen waar je, je enorm voor voorbereidt. En dan hopen dat het lukt. Ja, ja. En wij helpen daar ook bij. We hebben echt een fulltime hoofdredacteur die echt alleen maar bezig is. 40 uur per week met hoogleraren. Helpen met dat college zo compact, maar toch uh, verteerbaar dus mogelijk. Dus de mensen te maken. op de universiteit gaan er ook baat bij hebben. Bij al die trainingen van die hoogleraren. Eh, ik denk het wel. Het is, het is wat meneer Klever zegt. Het is vaak moeilijker om een verhaal in een kwartier te vertellen dan in, in, dan in twee uur. Want in twee uur kun je alle kanten op. En kun je alles wat je vergeet later nog eens vertellen. Dit is de dag op Radio 1. De Eho can't swim, so I took a boat to an island so remote. Only Johnny Depp has ever been to it before. I stayed there till the air was clear. I was born in of cheer. Then I saw you washed up on the shore. I offered you my coat that got us love can flow. Crazy how that shipwrecked me my ship met Mermaid. Draait komende sportwinter maar om één ding, schaatsgoud in Sochi. Zometeen wordt de BAM schaatsploeg gepresenteerd en in Heerenveen zit de coach Lillert Jillert Anema en het potentiële gouden duo Jorrit Bergsma en Bob de Jong klaar. Goedemiddag heren. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, op de Jong, ik wil met jou beginnen. Je bent inmiddels bijna een veteraan, bijna 37 jaar, uh, maar we hebben de indruk dat je nog steeds beter wordt, klopt dat? Ja, ik heb afgelopen jaren weer, weer tijden verbeterd. En uh, als ik nu de zomertrainingen zie, uh, heb ik weer het idee dat ik stappen gemaakt heb. Maar ja, de wedstrijden hebben we nog niet gereden, dus daar wachten we nog op. Ja, maar je doet al mee vanaf 1995. Bij de Olympische Spelen 1998 deed je ook al mee. Uh, hoe lang gaat het nog door? Ja, ik heb er zoveel plezier in dat ik... Uh, uh, gewoon door blijf gaan en uh, zolang ik uh, mijn, uh, mijn tijden blijf verbeteren en uh, lol erin hou, dan, uh, dan zie ik geen reden om te gaan stoppen. Maar is dit wel de laatste keer dat je aan de Spelen meedoet of hoeft het helemaal niet? Nee, uh, dat hoeft zeker nog niet. En, uh, een Echt petering, niet? Je kan op uh, je 41ste ook nog meedoen aan de Olympische Spelen? Uh, ja, dat zien we dan wel. Maar uh, als ik het dan nog naar mijn zin heb op de ijsbaan, dan, uh, dan blijf ik gewoon lekker rondjes rijden. Ja, en verwacht je een medaille dit jaar? Uh, ja, als ik die niet had verwacht, dan had ik hier niet gezeten. En, en welke heb je dan de meeste kans? De 10.000 meter of de 5.000 meter? <coughs> nou, de, de Olympisch goud, zilver en brons heb ik alle drie gewonnen op de, op de 10 kilometer. Dus het, de, de 10 kilometer is absoluut wel uh, mijn doelstelling. En, uh, en 5 kilometer uh, word ik 4, 5 en 6. Dus ook daar uh, zie ik mogelijkheden. En uh, ook afgelopen jaren uh, ben ik uh, nog een, een wereldtitel heb ik binnengehaald. En uh, win ik daar ook wedstrijden op. Dus uh, daar zijn ook medaille kansen. Al zijn die kleiner. Oké. Okay. Jorrit Bergsma, als er één iemand is die Sven Kramer van Olympisch Goud kan afhouden... dan ben jij het wel, horen wij. Zie je dat zelf ook zo? Ja, nee, dat weet ik niet. Zoals Bob, uh, Bob is ook altijd gevaarlijk. Dus uh, ja, we hebben niet alleen met, uh, met Sven Kramer te maken. Al rijdt hij wel, uh, wel sterk natuurlijk. Hij rijdt uh, best hard, Ja, uh, ja. En uh, je zag ook bij de afgelopen WK dat, uh, dat een Scobreft ook weer dichtbij komt op 5 kilometer. Dus uh, ja, de buitenlanders die, uh, die zullen dit jaar ook alweer een stapje erbij doen. Dus uh, je weet niet nooit uh, uh, ja, hoe de concurrentie zal zijn. Nee, vorig jaar op 23 maart dit jaar, toen kreeg je het voor elkaar. Uh, plaats van handeling, Sochi in Rusland. Blijf... En dan komt Kralen binnen en dat wordt knap onder? onder de 13 minuten. Ja! 12-59-71. Maar of dat genoeg is voor de winst? Hij twijfelt. Ja, moet allemaal net even wat harder. En, uh... Dan twee Bammers tegen elkaar: Bergsma en De Jong. Het is een fenomeen hoor, deze Bergsma. En kijk naar op de Jong: 30-8. Die versnelling komt dus toch. En Bergsma is sneller dan Kramer. Bergsma. Hij gaat. Uh... De nieuwe wereldkampioen worden en hij rijdt 12, 57, 69. Ja, het was genoeg en uh, ja, het was gewoon een beste rit. Het is een 1 en 3 voor de bandploeg van deze boze Gillard Anema. Want hij had goud en zilver gewild. Ja, hij baalde er ook van dat ik uh, niet twee word en dus derde word. Ja, daar baal ik ook van. Ja, jullie werden dus eerste en derde. Bergsma klopt, Kramer. En toch waren jullie boos. Je kan ook zeggen, dit was eigenlijk heel erg goed wat we daar deden. Ja. Ja, op zich... Haha. Uh... <laughs> Ja, ik, ik wil er wel wat over zeggen. Ja, meneer Ademan. Kijk, ja, goeie. Goedemiddag. Ja. Uh, wat je wilt is rijden naar wat je kunt. Een tijdrit, dat uh, ja, is gewoon eigenlijk de snelste die wint. En uh, op het moment dat er invloed op je uitgeoefend wordt, als je op je hart strijdt, dan ga je wat langzamer rijden. Nou, invloeden die zijn er natuurlijk onder druk altijd. Maar uh, ja, je probeert dan uh, eruit te halen wat erin zit. En uh, onze beide ritten, uh, Jorrit rit was beneden de maat, was de slechtste tijd in de afgelopen twee uh, jaar tijd van hem. En ook van Bob de Jong was dat ja. de slechtste tijd. Dus we hebben er onder de maat gepresteerd. En ik vind dan volledig terecht, dat is onafhankelijk van het resultaat, dat er ook als er één en twee geweest waren, dan was hij gewoon kwaad geweest omdat het slechte ritten zijn. Het gaat dus niet alleen maar om of er nou een gouden of een zilveren medaille is totaal onbelangrijk. In een tijdrit gaat het erom om je eigen top te halen. En dat ja. hebben beide heren niet gedaan in Sochi. En ik zal ze erop vergen dat dat dit jaar wel gebeurt. Ja, het is grappig dat u dat zegt. Want in een eerder interview gaf u aan, toen u werd gevraagd naar uw geheim. Toen zei u, ik ben vooral goed in demotiveren. <lacht> ja, klopt, ja. ja iemand, iemand met zijn hoofd onder water houden en als hij zich dan losvecht, dan is het een hele sterke. Ja, dus uh, uh, Jorrit en Bob, jullie worden regelmatig met het hoofd onder water gehouden. Ja, zeker. We kunnen heel goed onze adem inhalen. Ja, ja. Maar is dat niet een beetje raar, een coach die zegt dat hij heel boos wordt als je 1 en 2 zou worden? Ja, hij heeft natuurlijk ook gelijk. Hij vergt gewoon het, dat wij het 100% geven. En ja, die, ritten, die ja hij, vergt ook, hij verlangt ook gewoon perfecte ritten van ons. Dus, ja, dat is alleen maar beter dat het uh, beter kan. En uh, helemaal voor dit jaar moet het ook gewoon beter. Maar als je uitgescholden wordt naar een gouden medaille, dan denk je toch van ja, lekker puur, ik heb gewoon goud. <laughs> ja. Zou, ja. Ik, zou ik doen, tenminste? Ja, zeker. <laughs> Als je goud wint, dan denk ik niet meer over na. Voor mij, je wordt daar derde en met een slechte rit. Nou ja, wel heel kort op het zilver nog. En eigenlijk ook nog heel kort op het goud. Dus voor mij was het gewoon dubbel balen dat je en een slechte rit rijdt... en ook nog een keer derde wordt. Ja, dan is het gewoon een dikke teleurstelling dan. En dan mag een coach zeker, zeker kwaad op me zijn. En niet alleen een coach. Jorrit, hoe is Sven te kloppen? Wat wordt je tactiek? Uh, ja, tactiek. Ik, uh, ik moet gewoon uh, zelf een, uh, ja, een goede rit rijden. En uh, als dat uh, genoeg blijkt voor uh, goud, dan uh, is dat genoeg. Maar hij gaat en, toch altijd de eerste zes kilometer vlak achter je zitten... en dan komt hij als een duveltje uit een doosje en dan gaat hij er vandoor? Uh, ja, maar ik, ik moet me niet focussen op, uh, op een tegenstander. Het is dus een tijdrit moet je juist focussen op, een, uh, op jezelf. En uh, je moet je niet af laten leiden door een, door een tegenstander. Dus... Uh, als ik nou tegen een Bob of een Sven of een uh, Skobrev of uh, wie dan ook rijd... ...ik moet gewoon mijn uh, eigen rit rijden en dan gewoon uh, het beste uit mezelf halen. En dan, uh, ja, als dat goed voor goud is, dan, uh, ja. ja. Over tactiek denken jullie niet na? Nou, ah, zeker wel. Nou dan, In de bij, de ja. Ja. Bij, de ja. bij de marathon. Maar, maar, maar dan niet dan bij de tijd. De, de beste tijd niet te het. winnen. Nee, nee, nee ja. precies. Ja. Het is een andere genre, zegt u. Dat is een ander genre, ja. En een marathon daar hoeft de beste niet te winnen. Als men weet dat iemand de beste is... dan wordt het heel erg lastig om een marathon te winnen. Maar als je in een tijd weet dat iemand de beste is... Nou ja, dan helpt je helemaal niks. Dan, uh, ja, dan wint hij meestal. Ja. Hoe schat u de kans in van Bob en Jorrit? Wie is de beste van de twee? Nou, dat is echt, uh, zit heel dicht bij elkaar. En dus wel de vorm van de dag is dat afhankelijk. En uh, ja, eigenlijk voor mij is het heel erg belangrijk dat er tegen de 1245, tussen de 1240 en de 1245 door de mannen gereden wordt, omdat ze dat in de benen hebben. Zeg maar. Dus ik wil eigenlijk liever niet meer die 12.57 of dat soort tijden hebben. Dat soort vreselijke gouden tijden. Wat, daar houdt wat, u wat, niet van. wat voor straf staat daarop? Dat is een billenkoek. Origineel. Oh, billenkoek. Dat is al, ja. een billenkoek. Ah. Ja. Het was een onrustige zomer voor de schaatsers. Er was een hoop politiek gedoe. Hè. Het gedoe over schaatsbanen, bondsvoorzitters die opstappen. Uh, Bob, um, vond jij dat terecht dat uh, Terpstra opstapte, de voorzitter van de schaatsbond? Nou ja, als je uh, kijkt hoe we de vooruitgang de afgelopen jaren hebben gemaakt in, in het schaatsbord. En uh, niet alleen in de, in de afgelopen jaren, maar zelfs in de jaren daarvoor is het zo hard vooruitgeschoten... Uh, en Overdekte ijsbanen naar, naar Klapschaatsen. En uh, supersnel ijs en uh, klimaatbeheersing in de hallen. En dan blijft een bond achter. En dan, uh, ja, dan denk ik dat, uh, dat het bestuur uh, moet kijken. En uh, volgens mij hebben we een jaar of vijf, zes terug een, uh, een stap gemaakt. En uh, daar zijn we blijven hangen. Oké, okay, je zegt terecht uh, dat, het, dat de Terpstraat is opgestapt. Nou ja, het hele bestuur moet... Uh, er, er moet wat veranderen binnen de structuur. Ja, dus niet alleen terpstra, maar iedereen? <laughs> nou ja, uh, er moet er een hele andere structuur opkomen En uh, ik denk dat het dan goed is om verfrissende mensen op die, op die plek te hebben. Ja. Jorrit, jij kwam deze zomer nog in het nieuws... dat je niet kwam opdagen bij een training voor de ploegenachtervolging. Toen werd je meteen uit het team gegooid. Hoe heb je dat beleefd? Ja, ja niet kwam opdagen. Ze wisten zo goed dat we niet kwamen. Dus we hebben ons ook netjes afgemeld. En uh, ja... Ja ja, ja bij, bij, voor ons is uh, voor mij is het gewoon belangrijk dat ik straks op de vijf en de tien kilometer uh, er sta. en uh, ja en de die team, uh, zou mooi zijn dat ik die ook mag rijden maar dat moet niet uh, maar baar je, je er niet met... verschrikkelijk van uh, ja, ja ik, het is een beetje is van beide kanten wel wat te zeggen het is gewoon niet goed gecommuniceerd ge ge uh, met elkaar en het is een beetje onduidelijk over geweest maar dat kan je een gouden medaille kosten uh, ja ja. ja. <laughs> ik, liever, ik ben liever een gouden medaille op een individuele afstand. Misschien hebben ze Jorgert uh... wel juist heel hard nodig voor die gouden medaille te winnen. Ja, denk je dat hij alsnog wordt geselecteerd misschien? Nou ja, ik denk dat, uh, dat het een meerwaarde is voor die ploeg. Dus dat hij eigenlijk nog alsnog geselecteerd zou moeten worden, zeg jij Bob de Jong? Ja, ik denk als hij, als hij goed kijkt uh, vanuit de marathon vandaan. Uh, we weten donders goed hoe, uh, hoe de marathonrijders achter elkaar moeten rijden. En, uh, ik denk dat daar een heel stuk ervaring zit uh, in de marathon peloton. Die uh, totaal overschat wordt. Uh, of onderschat wordt. Uh, uh, hoe belangrijk die kan zijn in een, uh, een teampezoet. Laatste vraag voor u alle drie. Stel, jullie zitten in sortie En op dat moment breekt de Elfstede uit. En er komt een Elfstede Dat nou, is niet voor alle drie. Dan gaan we gewoon terug naar Friesland. Oh, echt waar? Dan gaat u weg bij de Olympische Spelen? Ja, dat is toch simpel. Man, <laughs> kijk eens zelf straks wat er gaat gebeuren. Dat is gewoon... Uh, dat is niet te vergelijken. Het is ook een onzinvraag om te stellen. Nou, nou zelfs. Ja, dat vind ik een onzinvraag. <laughs> Want uh, wat nou als er een vogeltje tegen het raam vliegt en het, en het licht gaat dan uit? Is dat dan de schuld van het vogeltje? Dit soort dingen, uh, dat, is, dat zijn non-vragen, non-communicatie, flauwekul gewoon. Er is niets wat boven de toch gaat. En daar moet je niet over vragen. Maar uh, Bob en Jorrit zijn het daarmee eens? Dat vraag ik dan nog wel. Ja, zeker 100%. Bob? Bob? Ja, ik ben wel. Ja, ja, ja, ja, kom. <laughs> Jij komt ook terug als er een Elfstedentocht is? Uh, dat ga ik op dat moment besluiten. Ah, nou, kijk eens aan. Nee, nee, Dank Bob, jullie wel Bob voor nu. Ik gaat niet terug. Nee, Goed. de rest wel. We gaan naar onze dichter bij de dag... voordat Thijs nog meer billenkoek krijgt van deze schaatscoach. Hans Wap, goedemiddag. Goedemiddag. We gaan graag naar jouw gedicht luisteren. Goed. Vier jaar lang formeren en aan het einde van de rit... weten we straks nog steeds niet hoe kakkerlakken met bokbier smaakt. De publieksprijs van NS wordt door de dobbelsteen bepaald. Het stormde tijdens prachtig najaarsweer. En als alle jurys het eens zijn... dan kan het niet anders of het boek is goed. Ook de president van de Nederlandse bank zet zijn gevoelens op papier. Uitgevers opgelet. Meelworm, springhaan, met of zonder knoflook... Het zit al in de pindakaas, vol eiwit, zonder vet. Ideaal voor wie af wil vallen. Je krijgt geen hap door je keel. Toch schijnt het lekker te zijn, volgens hoogbejaarde aboriginals. Dankjewel, Hans Wap. Je gedicht is terug te lezen op de website Dit is de Dag.nu. En daar kunt u ook gesprekken terugkijken en uw reacties of uw ideeën kwijt. Hartelijk dank aan Sipwinia, Paul Tang, Jan Brokke, Jeroen Thijssen, Martine Bond, Martin Blankenstein, Hans Klevers, Bob de Jong, Jorrit Bergsma en Jillet Anema. Zometeen, Villa VPRO. Wie hebben jullie te gast, Ger? Hallo Thijs. Ja, we gaan praten met Jan Mulder. Hij is uh, Europarlementariër voor de VVD. Hij is verantwoordelijk voor het nieuwe Early warning systeem voor bootvluchtelingen Dat er moet gaan komen. EuroSeur heet dat. En dat moet rampen als bij Lampedusa gaan voorkomen. Uh, Jan Mulder, dus zometeen in de Villa. Dit is Radio 1. Het is 1 minuut over half vier. Hier is Gert Kluk met het NOS-journaal. In Jeruzalem is de vooraanstaande rabbijn Ovaria Jozef op 93-jarige leeftijd overleden. Jozef, geboren in Irak, was de religieus leider van de Shas-partij. Hij wordt gezien als de gezaghebbendste Talmoed-geleerde van de ultra-orthodoxe Sefardische gemeenschap. Hij oordeelde onder meer dat Ethiopische Joden naar Israël moesten kunnen emigreren. Ook stelde hij dat het legitiem is om land op te geven in ruil voor echte vrede.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 Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Het wetsvoorstel van staatssecretaris Steven om het spreekrecht van slachtoffers uit te breiden. Ze mogen dan op de zitting hun mening geven over bewijsmateriaal en over de hoogte van de straf. En hoe gevaarlijk kan het zijn om langgestrafte proeverlof te ontzeggen? Daarover gaat het na vier uur in ons panel Schuld en Boete. Een week na het vluchtelingendrama bij Lampedusa beslist de Europese Unie deze week over een uitgebreid Europees grensbewakingssysteem. Dat dit soort rampen moet voorkomen, maar dat ook gezien wordt als één grote bewegende muur tegen asielzoekers. Wij praten hierover met VVD-Europarlementariër Jan Mulder. En uw reacties zijn als altijd welkom via de site villavpro.nl. Dit is tot half vijf, Vila VPRO. Ja, een hoop juristerij vanmiddag, maar wel belangrijke juristerij. Wat dacht u hiervan? Vreemdelingen, wiens asielaanvraag is afgewezen... die komen feitelijk niet meer in aanmerking voor een hoger beroep. En dat heeft allemaal te maken met bezuinigingen... op de gefinancierde rechtsbijstand. Advocaat Thomas Weterings, gespecialiseerd in vreemdelingenrecht. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is er precies gaande? Oh, meneer Weterings, bent u er nog? Meneer Weterings... Nou, dat was in elk geval de, nog wel dit is weer zo een goede middag van... te kunnen zeggen. Hij hoort ons wel, maar wij hem niet. Ik we heb de? geen idee. Ik zie ook helemaal geen bewegingen. Nee. nee. Weet je wat, we gaan eerst maar eens even luisteren naar Metropolis Radio. Sorry, lijkt het. mij. We denken soms dat Nederland het centrum van de wereld is. En misschien denkt iedereen dat wel over zijn eigen land. Onze correspondenten laten ons hun wereld zien. Metropolis Radio. Hallo Nederland. Hallo Nederland. Welkom bij Metropolis. Metropolis. Metropolis. Onze correspondenten gaan deze week wereldwijd op zoek... naar de manier waarop mensen lijf en leden fit en gezond houden. En we beginnen in Indonesië, in Jakarta. Op een autoloze zondag moeten de mensen daar wel op zoek... naar een alternatief voor gemotoriseerd vervoer. We gaan fietsen op zondagochtend. De zon is net op, half zeven. In de wereldstad Jakarta... Waar doe je al? Tabrin, then you go to the central of Jakarta. Het is een beetje de nationale sport op zondag. Dat je naar uh, nou, noem het maar de hoofdstraat van uh, Jakarta gaat. In het centrum, waar ook alle vijf sterren hotels liggen. En uh, een dure bank gebouwd, wat ook de gouden driehoek van uh, Jakarta genoemd. En die straat is op zondagochtend tot tien uur afgezet. En dan zie je voor het eerst dat hier de mensen in Jakarta ook kunnen bewegen. Allemaal wandelen, rollschaatsen, fietsen. De families gaan mee. Ja, yeah, uh, we gaan naar de rij. En dan, als je graag een breakfast dan is het niet ver van. Ja, later. We first, uh, we first have to deserve our breakfast. Oké, okay, daar gaan we op de fiets. Door Jakarta. Het is onvoorstelbaar hoe vroeg, uh, op zondagochtend zelfs. Ik zou verwachten dat de mensen nog op één oor liggen, maar het lijkt dat de dat stad alweer wakker is. Met de zon. Ik vind het wel gaaf hoor, ik uh, fiets wel dicht bij mij uh, in mijn eigen buurt, in mijn eigen straatje, maar hier zo... Uh... De grote straten van Jakarta, nee, dat zou ik door de week niet in mijn hoofd halen, want dan word je van de straat gewoon afgeweekt. Even wat tempo gaan we maken. Hier langs het uh, paleis van uh, de president. Aan zijn figuur te zien in de geval van zijn vrouw. Kunnen zij ook al wat beweging gebruiken, maar Indonesiërs zijn niet zo erg sportief. Met yeah, heel not fitness of or... met family friends. Ja. Yeah. Geen fitness dus voor de Indonesiër. Die, uh, die houdt er niet van. Die gaat dus liever hier op zondag naar deze drukke straat in Jakarta. Free everything free, On, uh, except the food, the street food, street cuisine. Maar vergeet ook niet, zegt mijn vriendin, het is ook een uh, familiegebeuren en het is gratis. Oké, okay, let's go. Ja, dit is ook altijd leuk. Van die enorme hoge fietsen hebben ze hier gebouwd... waar ze als clowns verkleed bovenop zitten in hun batikjassen. Het heeft wel wat hoor, je zo op zondagochtend... met de zon die net op is, schijnt en glanst. En op de spiegelende ruiten van de bankgebouwen en de hotels. En het lijkt er nog heel Jakarta vanochtend eh, sportief... Naast onze opkomst de straat op gaat. Zo. Even van de fiets af. Volgens mij heb ik ook een lekker band. Laten we oppompen hier bij zo'n mannetje aan de kant van de weg. Maar, wist wat ik ook begrijp van deze hele autoloze zondag. is het is ook een manier van het stadsbestuur om. Het Jakartaan uit zijn auto te krijgen. Nu is dus de straat relatief rustig, maar op door de weekse dagen. Ik bedoel, auto's staan hier van 6 uur ochtends tot diep in de nacht. Gewoon tegen elkaar aangeplakt. Ja, about het environment en over about the clean air en also about, the, you know, uh, exercise. Yeah. Ja, ze zegt het ze klopt. Het is ook om de Indonesië meer milieubewust te maken. Maar uh, lukt dat ook? Hallo, siang. Do you go with your car to your work every day? Yeah, every day. Because, you know, our transportation is not uh, too good in here. It's better for us to use our own car. Eh? Yes, but if you had a choice about good transportation, and you would go by how we, perhaps how by bicycle also? Yeah, yeah. If I have a choice, yeah. Okay, what's your name? Tofan. And what's your age? Uh, 33. Okay, thank you. Thank you. There's uh, another one here. And what, what, what do you think? The main thing is to reduce the traffic jam. En maak iedereen want to use their bike. Dank yeah. you. wel. Nou, leuk. Leuk wat het stadsbestuur heeft gedaan. Mensen genieten hier in ieder geval van, uh, van de zondag. Ze bewegen waar ze het anders niet kunnen doen... omdat deze stad nauwelijks uh, parken heeft. Alleen maar uh, shoppingmalls en uh, enorme gebouwen. Daarin is het stadsbestuur dus geslaagd. Er zal er toch eerder beter openbaar transport moeten komen... Om die Jakartaan ook uit zijn auto te krijgen. Dat hij meer wandelt en meer fietst door de weeks. En dat zit er voorlopig volgens mij nog niet in. En morgen is de metropolis in Zuid-Afrika, in Kaapstad... waar ze vanwege de hitte een sportschool hebben zonder dak. Uh, we gaan nog even naar advocaat Thomas Weterings... gespecialiseerd in vreemdelingenrecht. U bent daar... Ja, ik ben er. Ja. ja, ik dacht ik ga eerst even checken of u er echt bent voordat ik aan een inleiding begin. Heel verstandig. Nou, dat is echt in, niet echt een in inleiding, dat is gewoon een zin. Want vreemdelingen wiens asielaanvraag is afgewezen, die kunnen theoretisch wel een hoger beroep, maar feitelijk eigenlijk niet meer. En dat heeft te maken met die bezuinigingen rond gefinancierde rechtshulp. Thomas Weterings, wat is hier precies aan de hand? Wat er aan de hand is, is dat de, de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, meneer Teven... een verandering heeft aangebracht in de manier waarop uh, advocaten worden uh, betaald voor hun werk. Het geldt overigens niet alleen voor asielzoekers, het geldt voor alle vreemdelingen. Uh, en hij heeft daar een, een bepaalde maatregel in gevo gevoerd... die er in de praktijk op neerkomt dat een advocaat, heel simpel gezegd... voor een volledige hoge beroepsprocedure nog ongeveer 210 euro krijgt. En hoe lang is je daarmee bezig? Uh, ik heb even mijn eigen zakenbestand uh, gekeken. Mijn gemiddelde tijdsbesteding in mijn laatste tien hogere beroepen... is 16 uur gemiddeld per zaak. Ja, Nou, dus krijgt heb een paar dubbeltjes per uur. Op, uh, ja, iets, iets boven een tientje, geloof dus ik. Hoop het het ja. wordt gewoon financieel onmogelijk gemaakt. Dat is het, dat, Het wordt financieel onmogelijk gemaakt voor een advocaat... om dat type zaken nog te gaan doen. U maakt zich daar druk over. Natuurlijk. Wat bent u van plan te gaan doen? Uh, nou, wij zijn op dit moment... Uh, uh, en, en met wij bedoel ik... een, een aantal individuele... vreemdelingenrechtadvocaten, maar ook een specialisatievereniging... en ook de... Vereniging Sociaal Advocatuur Amsterdam en uh, Vereniging Sociaal Advocatuur Nederland... bezig om aan de ene kant politici te informeren over de consequenties uh, van uh, het besluit zoals dat nu is ingevoerd. Want we hebben sterk het vermoeden uh, dat politici helemaal uh, niet doorhebben uh, dat dit het gevolg is van een maatregel. Het is namelijk een nogal cryptisch verhaal uh, wat niet op het eerste uh, uh, gezicht duidelijk is. Wordt zo, dus zo duidelijk als u het net zei tegen ons... Staat het niet in dat voorstel? Nee, want het voorstel komt erop neer dat als een procedure eindigt met een, een, een uitspraak, ofwel van de overheid, een bestuursorgaan, in mijn geval de IND, ofwel de rechtbank, die strekt tot een kennelijke gegrond of ongegrond verklaring, mm -hmm. dat je dan opeens een veel lagere vergoeding krijgt. Maar de uh, hoogste rechter in vreemdelingenzaken, de afdeling bestuursrechtspraak... Uh, doet 96% van de uitspraken buiten zitting af. En dan schrijft de wet voor dat een zaak kennelijk wordt afgedaan. En hetzelfde geldt in bezwaarprocedures bij de IND. De IND heeft geen tijd om uh, alle vreemdelingen te horen die in bezwaar gaan. En als je niet hoort, moet je kennelijk ongerond verklaren... waarmee die vergoeding dus opeens heel erg laag gaat uitkomen. Mm -hmm. Is het niet zo dat het gewoon heel simpel uh, terug te voeren zou zijn... als je een zaak hier aan wil spannen... op het feit dat, dat iedereen toegang tot het recht moet hebben? Ja, het lastige is alleen nee, dat. Uh, uh, ja, nee, u heeft helemaal gelijk. Maar juridisch is het lastige dat de vergoeding wordt uitbetaald aan de advocaat. En dan is de advocaat juridisch gezien de belanghebbende. Mm. Uh, en niet de vreemdeling. Ja. Hè, dus de vreemdeling wordt niet direct afgehouden van de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. De vreemdeling zal ermee geconfronteerd worden dat een advocaat die zijn werk serieus neemt, zegt: luister, ik kan u voor dit bedrag gewoon niet bijstaan. Nee. En vervolgens moet hij dan op zoek, op zoek, op zoek. En als hij niemand vindt, verloopt zijn termijn. En dan kan hij daar misschien wat doen, maar dan heeft hij ondertussen wel een beroepstermijn laten verlopen. Maar kan hij dan niet, als hij dat constateert, deze de cliënt, uh, naar het departement gaan... van jongens, ik kan niemand vinden die uh, dat voor dit bedrag wil doen. Jullie mm -hmm. garanderen mij uh, rechtsbijstand. Uh, hebben jullie niet, niet iemand... Nou, ik hoop dat, uh, dat alle vreemdelingen. Nee, dat maar gaan ik bedoel doen. het niet als een grapje. Hè? Ik bedoel nee, nee, nee. het bloed serieus. Want de overheid garandeert dit. Dan ja, zal de ja. overheid op een andere manier erin moeten voorzien. dan via u en uw collega's. Ja, Het lastige is dat de financiering in handen is van de Raad voor de Rechtsbijstand en die hebben in principe geen bemiddelende rol... om een advocaat te vinden. Uh, en een hoge beroepstermijn in het vreemdelingenrecht is vier weken. Hm. En in die vier weken, en in sommige zaken zelfs maar één week... moet alles gebeuren. Dus alle argumenten... ...moeten binnen vier weken zijn ingediend en anders ben je niet ontvankelijk. Dus om in vier weken uh, zeg maar op pad te gaan langs de orde van advocaten, de Raad voor de ja, Precies, het is een, U heeft een heel helder en duidelijk verhaal en dan zou je dus zeggen... Uh, ...stap naar de rechter en zegt uh, uh, het, het uh, bestuur, het Nederlandse kabinet... ...maakt het praktisch onmogelijk om uh, uh, de mensen de eerlijke toegang waar ze recht op hebben tot het recht te geven. Als het, als het zover komt, uh, moeten mensen dat ook zeker doen. Maar u moet zich wel realiseren dat de eerste stap is dat iemand dan in een procedure verloren heeft. Ja. He, dus bijvoorbeeld een asielzoeker uh, uh, verspeelt zijn kans om in hoger beroep te gaan. Uh, daarmee is de uitspraak die hij wil bestrijden onherroepelijk geworden. En daarmee een juridisch feit. En dan moet hij via de achterdeur een civiele procedure gaan voeren tegen de staat der Nederlanden. Die dan moet gaan bepalen waarin dan bepaald moet worden of de staat zijn verdragsverplicht is nagekomen, ja. dat is heel ingewikkeld. En ondertussen moet die persoon het land uit. Ja, nou we hebben straks een juridisch panel. Daar zit onder andere in Jeroen Recourt van de Tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid. Hij is jurist en ex-rechter. En waarom? hij gaat dat ons haar uitleggen waarom u geen gelijk heeft. Want dan nou, gaat hij vast zeggen, meneer, daar zet ik geld op. Nou, <laughs> ik heb meneer, meneer Recourt ook een e-mail gestuurd over dit onderwerp. Oké. Okay. En uh, een hele uitgebreide. En hij heeft daarop gereageerd. Uh, met de opmerking dat hij er erg van is geschrokken, maar dat hij okay. over dit punt niet voldoende wist. Hij knikt. En dat hij erin zou duiken. Ja. En ik heb begrepen dat hij recent met een kantoorgenoot van mij heeft gesproken. En uh, dat hij heeft aangegeven dat dit inderdaad iets is wat, uh, wat hem betreft niet voorzien was. Okay. Nou, we gaan het erover hebben. En uh, luistert u naar Radio 1, <hijen> dan kunt u het helemaal volgen. Misschien krijgt u alle antwoorden op uw vragen die u zou willen hebben. Nou, geweldig. Oké, okay. <hijen> meneer Weetriks bedankt, hè? Graag gedaan, tot ziens. Dag. Zien. Dag. Die vreselijke ramp bij Lampedusa. Over één ding waren ze het in Europa in elk geval eens. Dat was beschamend en verschrikkelijk en dat nooit meer. En daarom klinkt de roep om Eurosur steeds luider. Dat is een geavanceerd bewakingssysteem dat lidstaten dwingt beter samen te werken bij het controleren van de buitengrens. En heel speciaal, die bootjes met vluchtelingen bijtijds in de gaten krijgen. En op die manier dus mensenlevens redden. En daar gaat de Europese Unie deze week over beslissen in Straatsburg. In de studio daar in Straatsburg zit VVD-europarlementariër Jan Mulder. Hij is pleitbezorger van Eurosur. Meneer Mulder, goedemiddag. Goedemiddag. Kunt u ons concreet uitleggen wat dat Eurosur... dat dwingende samenwerkingsverband precies gaat doen... U hebt het al ongeveer ingeleid. Op het ogenblik is de situatie zo dat in ieder land... houden een aantal diensten zich bezig met de bewaking van de grenzen. Dat zijn de Nederlandse douane, dat is de marechaussee... en de gewone politie houdt ze nu dan ook een oogje in een zeil, et cetera. De bedoeling is dat in ieder land komt er een centraal coördinatiepunt... Die al die diensten, waar al die diensten moeten rapporteren over wat er aan de grenzen gebeurt. Dat nationale centrum dat geeft het door aan een Europees centrum. Dat is gevestigd in Warschau. Dat gaat op het ogenblik door onder de naam van Frontex. En daarin wordt een speciale afdeling gevestigd die alle informatie van de landen van de Europese Unie coördineert... en dat onmiddellijk doorgeeft als er iets verdachts gebeurt. Maar er is niet een, het wordt niet een aparte dienst met eigen snelle boten... helikopters, andere type vliegtuigen... om speciaal alleen maar bijvoorbeeld het, uh, de bewegingen van bootjes in de gaten te houden. Dat is niet zo. Nee, het blijft altijd de verantwoordelijkheid van de nationale dienst. Dus maar in de wat... Middellandse Zee... Ja. Maar wat gebeurt er dan in het volgende geval? Uh, als je erover leest, dan kom je de situatie tegen dat kustwachten uh, een bootje in de gaten hebben en ze zien dat die richting de territoriale wateren van een ander land drijft. Denken ze: weet je wel, als we nog twee uur wachten zijn van het probleem af, hoe voorkom je dit soort gedrag nu met dat nieuwe systeem? Het zal de praktijk zal het moeten uitwijzen, maar de bedoeling is dat als zoiets wordt geconstateerd... dan moet het onmiddellijk worden doorgegeven aan het Nationale Coördinatiecentrum. Die geeft het weer door aan het Centrale Coördinatiecentrum. En die alerteert op uh, haar beurt alle andere diensten weer, zodat iedereen op de hoogte is. Ja, het, het, het klinkt natuurlijk prachtig, het is ook een heel nobel streven... maar het is precies wat u zegt, dit moet onmiddellijk worden gerapporteerd. Maar dat had natuurlijk ja. zonder dat dat eurozeur bestond ook al gemoeten... omdat het gewoon menselijk netjes is om dit te doen als je zoiets ziet... Het bestond niet voor die tijd dat Eurosur is opgericht op verzoek van de lidstaten zelf. Die hebben bij een topconferentie in 2011 onder leiding van meneer Van Rompuy... hebben die een verzoek gedaan aan de commissie om een voorstel uit te werken... Dat heeft de commissie toen gedaan, ergens in 2012... en nu een jaar later ongeveer. Iets meer dan een jaar later zijn zowel de lidstaten... die hebben een concept goedgekeurd... en hopelijk doet het Europees parlement dat deze week ook. Mm -hmm. Het gaat trouwens niet alleen om, eh, naar aanleiding van dit drama... Om, om wrakke bootjes vol met vluchtelingen... die daarvoor veel geld op ge opgeduwd worden door een mensenhandelaar. Eh, het gaat om allerlei bewegingen. Ook om, om, om, om het smokkelen van andere dingen dan mensen... en misschien zelfs wel... Eh, weet ik veel, terroristische aanvallen. Daar gaat het toch om, hè? Het is gewoon een, verde een totale het, verdediging het, het, het van de buitengrens. Het is, we hebben een Europa zonder binnengrenzen. U kunt zo naar Frankrijk doorreizen. Overal in Europa er zijn geen binnengrenzen meer. En dan is het automatisch dat je betere bewaking moet hebben... van de buitengrenzen. En de buitengrenzen, daar wordt dus gekeken naar... Uh, illegaal uh, personenvervoer. Er wordt gekeken naar drugssmokkel. Er wordt gekeken naar... Uh, Allerlei andere vormen van misbaat die aan alle buitengrenzen... overal ter wereld voorkomen... maar die, gewoon, die wij volgens de Europese wetten niet willen hebben. En daar moet op worden gelet. Mij is het nog niet helemaal duidelijk, meneer Mulder... wat nou precies de, het dwingende element is in die nieuwe afspraak... in het euroceur, dat landen zich daar wel aan gaan houden... en wel veel actiever en alerter zullen zijn zoals met de meeste wetten van Europa, of die op het nu op milieugebied gebeurt... of op het transportgebied. Men overlegt iets in Brussel, dat legt men vast in de wet. En als de wet overtreden wordt, als een bepaald land het niet doet... dan kan de Europese Commissie die kan bepaalde sancties treffen. En dat kunnen ze doen al dagen lang de ernst van het voorval. Maar als wetten niet worden nageleefd... dan is het de rol van de Europese Commissie. Mm -hmm. De commissaris in dit geval... voor integratie en, en vluchtelingenzaken... om daar iets tegen te doen. Maar dwingen kunnen wij nooit iemand... Wij gaan er gewoon vanuit dat als lidstaten... en de nationale parlementen vrijwillig... iets hebben goedgekeurd... En hopelijk doen ze dit in het geval dat de lidstaten zich er ook aan houden. Ja. Uh, Vluchtelingenwerk Nederland hebben we hierover gebeld. En die zeggen, nou ja, als dat gebruikt gaat worden om dit soort rampen te voorkomen... die mensen betijds uit het water halen, et cetera, dan zijn we er hartstikke blij mee. Maar als het ertoe leidt dat vluchtelingen nooit meer ergens asiel kunnen gaan aanvragen... dan zijn wij uh, behoorlijk tegen. Ja, dat kan ik me voorstellen dat ze daartegen zijn. Maar dat is bepaald niet de bedoeling van dit wetsontwerp. He, mensen die in acute nood verkeren... kunnen altijd een beroep doen op de Europese Unie. Maar het gaat er meer om om illegale mensen tegen te gaan. En in het voorstel is ook voorzien dat wij zullen proberen... via de ambassades van de Europese Unie... een betere samenwerking te hebben met die landen... die van belang zijn voor de migratie. En dan mm -hmm. willen wij vooral proberen te voorkomen... dat mensen, die, al die mensen die nu ook omgeken, omgekomen zijn... die hebben waarschijnlijk veel geld betaald om het zover te brengen, ironisch gezien, en uh, die uh, die mensen uh, smokkelaars die willen wij ook aanpakken via ja. die landen. Maar betekent en dat dat het niet meer mogelijk wordt gemaakt? Nee, maar betekent dat dat Eurosur niet per se alleen maar gebruikt gaat worden om mensen terug te sturen? Want dat is nou waar vluchtelingenwerk precies bang voor is. Nee, het terugsturen van mensen is trouwens ook sowieso niet een zaak van Europa. Migratie, asiel, asielpolitiek is nog steeds een geval van een, een zaak van de lidstaten. Europa kan Nederland of Italië niet dwingen om dit iets te doen. Dat is een land zelf die het beslist hoe ze de asielproblematiek in, in individuele gevallen willen aanpakken. Maar de, er is nog een, een, een vraag van Vluchtelingenwerk die zeggen de intentie nogmaals. We gaan ervan uit dat die inderdaad is zoals u meneer Mulder nu zegt. Maar dan is nog onze vraag hoe herkent dit systeem, dit Eurosur, hoe... Herkent die vluchtelingen die eigenlijk gewoon asiel mogen aanvragen... die, die, die je gewoon toe zou moeten laten daar uh, aan land? En, en hoe haal je de illegale uh, door mensenhandel... of door mensensmokkelaars uh, op bootjes geplande vluchtelingen eruit? Hoe ga je dat doen? Asielzoekers die kunnen alleen maar asiel aanvragen via een nationale regering. Niet via Eurosur. Eurosur is een informatiesysteem die de landen erop alerteert... dat er in bepaalde grensgebieden een, een gevaarlijke toestand heeft. Om wat voor mm -hmm. reden ook. Sigaretten smokkelen of mensen smokkelen of ja. wat het ook mogen zijn. Dan Kan het betrokken land? Die weet dat. Andere landen weten het ook. En dan is het de bedoeling dat die overleg plegen hoe dat het beste kan gebeuren. Eurosure zal daar de helpende hand bij bieden... maar de beslissing is altijd bij de lidstaten zelf. Geen enkel systeem werkt 100%. Er gaan dus mensen binnenkomen, binnen blijven komen in Europa, in het zuiden daarvan. U zei het al, het is niet de bedoeling om alles uh, potdicht op slot te gooien. Uh, doet dit Eurosure ook iets aan het probleem... dat niet alleen landen als Italië en Griekenland... opdraaien voor die toevlucht van al die mensen? Daar doet het systeem niets aan, er is niets in voorzien. Er is een zogenaamde Dublin-verordening, die is ook net vernieuwd. En die heeft afspraken gemaakt tussen lidstaten... wat er moet gebeuren als asielzoekers aankomen. Maar het principe is nog steeds dat het land waar de asielzoekers aankomen... dat is verantwoordelijk voor de afhandeling daarvan. En dat is op een ogenblik zo dat het op Italië een geweldig grote druk legt... En daar gaan allerlei geluiden ook, ook, zeker deze week denk ik in het Europees Parlement, om te zeggen van dat moet een keer veranderen. Er zijn al een aantal Italiaanse Europarlementariërs van alle partijen die voor vandaag of voor morgen geloof ik een speciale persconferentie erover belegd hebben. Dus dat zal zeker uh, bediscussieerd worden. Maar daar is een nieuw voorstel van de Europese Commissie voor nodig om dat te veranderen. Is het ook niet de tijd, denkt u, van dit eurozuur Dat klinkt dus allemaal mooi, maar om uh, de achterliggende problemen proberen Europees aan te pakken. Dus dat mensen niet eens zover komen... dat ze op die gammele bootjes het water opgaan... en door Euroceur uh, uh, opgepikt worden. Althans, dat die zien dat ze daar zijn. Maar dat er Europees gewoon andere dingen besloten worden. Zoals bijvoorbeeld uh, uh, asilo-ketten... Langs, langs, langs de Europese buitengrenzen. Gezamenlijk, dat het echt gezamenlijk aangepakt wordt. Dat is een... Idee wat zeker verder onderzocht kan worden, Eurosor voorziet alleen... dat in de ambassades van de Europese Unie, en die zijn in vrijwel alle landen ter wereld... als er een probleem is in een bepaald land, dan kan daar een speciale ambtenaar worden aangesteld... Die met de regering overlegt wat er gedaan kan worden... om te voorkomen dat die grote groepen vluchtelingen Europa zullen bereiken. Ja. Dus wij kunnen dan die mensen-smokkelaars aan, aanpakken... wij kunnen ze helpen met het opvangprobleem in de regio. Al dit soort dingen, we gaan het af actief bespreken met mm -hmm. de betrokken landen. Wat gaat u zeggen tegen mensen die de komende week... tegen u in de discussies het argument gaan gebruiken... ja, als je dit systeem gebruikt wordt... om rampen te voorkomen als Lampedusa... dan zal dat het vluchten met bootjes over zee... naar Zuid-Europa aantrekken. Aanzuigende, de bekende aanzuigende werking. Wat zegt u? Nu? Ja, ik denk dat... Voor ieder systeem wat je ontwikkelt, er zijn altijd voor- en nadelen ervan. Wij zullen, als wij een betere grensbewaking zullen hebben... meer effectieve zullen wij ook meer mensen ontdekken. Maar ik moet u eerlijk zeggen, ik heb dat liever... dan dat ze verdrinken in de zeeën. Ja. ja, liever meer mensen die veilig aankomen en hier asiel vragen... dan mensen die verdrinken. Zo is het. Ja. Er, er gaat gestemd worden woensdag, meen ik, is dat zo? Donderdag. Of donderdag, Donderdagmiddag. Donderdag. Ja. Donderdag, ik weet niet of half Nederland op internet gaat kijken... maar het is uh, een debat in het Europees parlement... en dat wordt altijd rechtstreeks uitgezonden op internet. Ja, en wat verwacht u van die stemming? Komt er wel door? Nou, eh, normaal is een stemming... dat is een reflectie van de stemming die plaatsvond in een commissie. Nou, als ik me de stemming in de commissie goed herinner... van pakweg zoveel leden, 39 waren voor, 13 tegen en een aantal onthoudingen. Nou, als dat ook zo gebeurt in de plenaire die stemverhouding, dan is het aangenomen. Mm -hmm. Maar mocht het zo zijn dat door de gebeurtenissen in Lampedusa een heleboel mensen van mening veranderen... ja, dat weet je het nooit. Nee. Je moet in de politiek de dag nooit prijzen voordat het avond is. Zo is het, meneer Mulder. Een wijze les vanuit Straatsburg. Nee. Zo is dat. <laughs> Heel en hartelijk dankjewel. bedankt. Graag gedaan. Dat was Jan Mulder, Europarlementariër voor de VVD. En vanuit de studio in Straatsburg sprak hij met ons over Eurosur. Een nieuw systeem om de buitengrenzen van Europa beter te bewaken. En ook om levens te redden van mensen die op gammele bootjes... proberen hier in Europa aan land te komen. De villa is zo bij u terug. Na ster en nieuws en verkeer en weerster. En wij hebben dan cultuur en natuurlijk ons juridisch panel Schuld en Boete. Tot zo.